Dit is Heewoud de Jong met het NOS-journaal. In veel dorpen en steden in het zuiden wordt het steeds drukker met carnavalsvierders. Verschillende steden in Brabant hebben mensen daarom al gevraagd om niet meer te komen. De bos vroeg mensen al aan het begin van de middag om niet te komen vanwege de extreme drukte in de binnenstad. Daarna volgden onder meer Breda en Tilburg. Ook gisteren was het op veel plaatsen erg druk met carnavalvierders. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen in Londen voor een Europese veiligheidstop. Hij werd ontvangen door de Britse premier Starmer bij diens ambtswoning down Street 10. De twee gaven elkaar een knuffel en poseerden handen schuddend voor de fotograaf en cameraploegen. Zelensky sluit morgen aan bij de top in Londen die door Starmer is georganiseerd. Waar meerdere regeringsleiders bespreken hoe ze de veiligheid van Europa kunnen versterken, omdat Amerikaanse steun niet meer vanzelfsprekend is. In het Servische stadje Nis hebben tienduizenden mensen zich aangesloten bij een studentenprotestfestival tegen onrecht en corruptie. Studenten gaan al sinds het dodelijke ongeluk op een treinstation bijna dagelijks massaal de straat op om tegen de regering te demonstreren. Begin november kwamen vijftien mensen om het leven doordat de overkapping instortte van een station in Novi Sad. Kort daarna trad de minister van Transport af. Hij wordt samen met ambtenaren, ontwerpers en bouwers van het station aangeklaagd. Rijksmuseum in Amsterdam heeft vandaag veel minder bezoekers gehad door een actie van Extinction Rebellion. Actievoerders hadden kaartjes geboekt, maar kwamen die niet ophalen. Daardoor waren er maar een paar honderd bezoekers in het museum. Normaal zijn het er op een zaterdag in de vakantie zo'n 8000. XR voerde al vaker actie tegen het Rijksmuseum. Dat wordt gesponsord door ING. Dat volgens de actievoerders veel investeert in fossiele brandstoffen. Het weer op veel plaatsen opklaringen, maar vanuit het noorden op veel plaatsen nevel of mist. Minima van 8, tussen 0 en min 2 graden. En we loop van vanmorgenochtend op veel plaatsen zon. Het wordt een graad of 9. De komende dagen verandert er verder weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, De Watertoren. I was blown away, what could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything. And I can't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 Complain about